Kees Groot met het NOS-journaal. Emerson Manangagwa wordt morgen of donderdag ingezworen als nieuwe president van Zimbabwe. Hij volgt Robert Mugabe op, die vandaag na 37 jaar ontslag nam. Volgens regeringspartij ZANU-PF zal Manangagwa de oorspronkelijke termijn van Mugabe afmaken tot de verkiezingen in september 2018. Het ontslag van Mnangagwa als vicepresident begin deze maand luidde de val van Mugabe in. Die wilde de weg vrijmaken voor zijn echtgenote Grace om hem op te volgen, maar dat stuitte op grote weerstand bij de oppositie en binnen zijn eigen partij. Minister De Jonge heeft met de wijkverpleging en de zorgverzekeraars afspraken gemaakt om het papierwerk terug te dringen. De partijen hebben tien knelpunten vastgesteld die volgend jaar al aangepakt moeten worden. Zo moet er een einde komen aan de verplichting om van elke vijf minuten vast te leggen welke handelingen een verpleegkundige heeft verricht. Ook digitalisering moet de papierwinkel terugdringen. Gisteren hielden de wijkverplegers nog een actiedag om de aandacht te vestigen op de regeldruk in de sector. De storing bij de luchtverkeersleiding op Schiphol vanmiddag levert nog steeds problemen op voor het vliegverkeer. Door de storing zijn honderden vluchten van en naar Schiphol geannuleerd of vertraagd. Alleen KLM al heeft zeker 80 vluchten moeten annuleren. De oorzaak van de problemen bij de luchtverkeersleiding is nog altijd onduidelijk. De Amerikaanse omroep CBS heeft tv-presentator Charlie Rose op staande voet ontslagen. na beschuldigingen van seksueel misbruik. Gisteren onthulde de Washington Post dat hij zeker acht vrouwen had lastiggevallen. gevallen. Volgens de krant liep hij naakt rond en betaste hij hen. Rose heeft in een verklaring zijn verontschuldigingen aangeboden voor zijn ontoelaatbare gedrag. Hij zegt dat hij zich diep schaamt. Het weer, vooral in het noorden en oosten, valt nog regen of motregen, elders is het grotendeels droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en aan zee hard. Morgen wordt het mooi weer met vooral smiddags flink wat zon en maximaal van 12 of 13 graden. Donderdag nog iets warmer, maar later op de dag buien. Dit was het. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Zfm. Met nu jouw keuze, ZFM. Het is gedaan met je rust. Het is gedaan met de stilte. De komende uren gaat het stof uit je oren. Geen lumpen, maar zware metaal. Presentatie, Angela Janssen. De Lachwitsch. Het is dinsdagavond 8 uur en dat betekent weer twee uur lang heavy metal. Welkom bij geen lompen, maar zware metalen. En we gaan vlug van start, want ik heb best een hele hoop leuke nummers. En we beginnen met Slipknot, Duality. I push my fingers into my eyes, it's the only thing. Stops the ache But it's made of all The things I have to take En van Slipknot gaan we naar System of a Down. Van hun album Toxicity of Toxic City. Daarover zijn de meningen nogal verdeeld. Is hier Chop Suey. Rolling Suicide. Volgende is een band met de uh, vind ik persoonlijk onhaalbaarde Daryl Dimeback Abbott. Ik heb het over Pantera. Van hun album Cowboys from Hell is hier het titelnummer Cowboys from Hell. <middels> Yeah, yeah, En om even mijn informatie correct uh, weer te geven. In uh, 2004, en dat is alweer 13 jaar geleden. was er een verwarde fan aanwezig bij een concert. wat deze band gaf. en schoot uh, een aantal mensen dood, waaronder Dimebag. Heel triest, ja. Triest einde van een geweldige band. die al in de jaren 80 uh, furoren maakte. Zo, we gaan naar de volgende. Avenged as Sevenfold, from our album Hail to the King is here, Hail to the King. Qua stijl en invulling uh, gaan we nu naar een band die misschien net even anders klinkt. Uh, ik heb het over Five Fingers, Dead Punch en van hun album Got Your Six is hier Jackal Hyde. There's a so much goddamn weight on my shoulders All I'm trying to do is live my motherfucking life Supposed to be happy But I'm only getting colder wear a smile on my face But there's a demon inside There's a so much goddamn weight on my shoulders All I'm trying to do is live my motherfucking life Supposed to be happy But I'm only getting colder wear a smile on my face But there's a demon inside oh, we are, we are, there's a Much Goddamn weight on your shoulders that you can't just live your motherfucking life The stories get old and my heart is getting colder I just wanna be Jekyll but I'm always fighting high You got rocks in your head, I can hear them rolling round You can say that you're above it but you're always falling down Is there a method to your madness? Is it all about pride? Seems everyone I know they got a demon inside motherfucking life Wear a smile on my face but there's a demon inside All I'm trying to do is live my motherfucking life Wear a smile on my face but there's the a fact. demon inside Een volgende band heeft in de muziekwereld en met name in de popwereld nogal wat furoren gemaakt. En uh, met hun uh, onnaafvolbare vertolking van Sound of Silence. Die gaan we niet doen. Die uh, hoort u regelmatig in uh, het lunchprogramma. We gaan nu luisteren naar Disturbed van het album. The sickness, the 10th anniversary is here. Down with the sickness. En van Disturbed gaan we naar Limp Biscuit, Ook al enige tijd uh, bezig in de uh, ja, rockwereld, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, ook zij maken gebruik van de zogenaamde groove metal. Van het album Chocolate Starfish en de Hot Dog Flavored Water is hier Roll In, the Air Vehicle. All right, partner, keep on rolling, baby. You know what time it is. <laughs> Keep rolling, rolling, rolling, rolling. Keep rolling, rolling, rolling, rolling. Keep rolling, rolling, rolling, rolling. Keep rolling, rolling, rolling, rolling. Now I know y'all be loving this shit right here. L I biscuit is right here. People in the house put their hands in the air. 'Cause if you don't care, then we don't care. One, two, three, times two to the six. Jones in for your fix of that biscuit mix. So where the fuck you at, punk? Shut the fuck up and pack the fuck up ja, dames en heren, en dan uh, schakelen wij nu rechtstreeks over naar de gemeenteraadsvergadering van 21 november 2017. Deze is al in gang en momenteel hoort u praten, mevrouw Geuransson. Dan ga ik over wat dat betreft naar het CDA, de heer Mettes, um, waarbij ik ook zie dat er ook een amendement aanwezig is en een motie. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik zal mij beperken tot uh, het amendement. En mijn collega Jan die zal de moties uh, indienen van het CDA. Ik zal hem voorlezen. Uh, uh, hij heeft, uh, het onderwerp, onderwerp is hetzelfde onderwerp... als wat door D66 naar voren gebracht is. Het aanpakken van overlast door de hoge drumbeats. Uh, in het algemeen uh, uh, constateren wij... Dat het college uh, verleent door toepassing van een bevoegdheid voor uitzonderlijke gebeurtenissen een begrensde overschrijding van de geluidsbelastinggrens uh, van het besluit toe te staan. Dat is een bevoegdheid van het college. Het is eerder aan de orde geweest hier en gezegd uh, al. Ze doen het echter zonder een maximum van volume in het DBC vast te stellen. Ben je excuus voor een enkel taalgebruik, enkel woordje. Maar de essentie maakt het wel duidelijk, dacht ik, voorzitter. Organisatoren van onder andere dansfeesten maken gebruik van het ontbreken van een maximum DBC-norm... door met lage bastonen te produceren. Door het ontbreken van die norm, bewoners niet beschermd zijn tegen ernstige geluidsoverlast... ondanks het feit dat hier vaak melding van is gemaakt... En daardoor het melden van overmatige geluidsoverlast tot op heden niet tot handhaafbaar beleid in DBC heeft geleid. Want de norm is niet gesteld. De overwegingen. Dat dit lek aan de beheersing van het DBC geluidsvolume, dat kan wel gedicht worden. Namelijk in de APV. En die methode uh, die uh, gebruikt kan worden is gestoeld op in de praktijk geteste geluidsverlast beleidsaanpassingen van andere gemeenten... en ervaringen over regulering hieromtrent. En die methode die maakt het simpel, begrijpelijk en toepasselijk. En die zou zich voegen in de huidige regelgeving. Handhaving is bekend in de materie met een DBC-meetest en rapportering. Ik meen dat het afgelopen seizoen ook gebeurd is. We overwegen ook dat door hand ...handhaving de problematiek van de bewoners op korte termijn uh, oplost. En de vergunning duidelijk moet zijn in de begrenzing van volume van lage bastonen... ...op de gevel van omwonenden. Die begrenzing die maakt het ook voor ondernemers duidelijk en uitvoerbaar. Juist omdat die begrenzing en de handhaving daarvan... ...bij professionele organisatoren van dansfeesten en dergelijke bekend is... Degenen die dat installeren, die zijn daarvan op de hoogte. Wij zijn minder overtuigd van een extra proefperiode, zoals dat eerder gezegd is. Uh, want wij verwachten dat uh, dat geen significant verschil zal opleveren uh, wat, voor wat betreft de overlast. Dat volgt dan een logisch besluit dat wij van mening zijn dat je het artikel 46a van de APV. Kunt uh, aanvullen uh, met de volgende tekst. De in de DBC gemeten waarde niet hoger mag zijn dan plus 10. Boven de gelijktijdige gemeten waarde in DBA. En dat wordt nu ook gehanteerd bij controles. Uh, de mogelijkheid om daaroverheen te gaan, die uh, geeft wat ons betreft lid 2. Uh, voor grotere evenementen. Maximaal 13 dB bij lijffeesten en 15 dB voor grotere elektronische feesten. En dat zal met een expliciete vergunning toegestaan kunnen worden als de burgemeester van mening is dat daar uitzonderlijke omstandigheden aanleiding voor geven. Voorzitter, dit is het uh, amendement dat gaat over het aanpakken van de overlast door hoge drumbeats. Dank u wel. Heeft een interruptie van de heer Kramer, VVD? Ja, voorzitter. Uh, dank u wel voor de uitleg uh, die u gaf uh, bij die uh, lagere bastonen. Nou denk ik ook aan de praktijk uh, van wat wij hier... Uh, of wat onze ondernemers hier in het dorp organiseren aan festiviteiten. Um, zijn zij in staat om dat ook te meten? Is dat heel eenvoudig? Um, ik kan me zo voorstellen dat ze hier gewoon een... een, een, een, ja, een, een ...een festival is, is... ...en diverse horecaondernemers... ...die hebben een installatie buiten staan... ...kunnen zij op een hele eenvoudige manier... ...zoals wat u nu voorstelt... ...dat ook in hun installatie uh, opnemen? Of wordt dat, een, wordt dat een... ...wordt dat een prijskaartje? Ik denk dat het, dat het ook wel... ...aan beide kanten praktisch moet zijn. Ik denk dat de wil ook wel is bij de ondernemers... ...alhoewel dat dan wel niet in de participatie is geweest... ...maar dat dit ook wel uitvoerbaar moet zijn. Dus heeft u dat ook... Uh, Dank u wel. CDA, de heer Melles. Voorzitter, mij is uh, uh, gemeld dat het heel eenvoudig te meten is via simpele apparatuur. Zowel de DBA als de DBC is zelfs met dezelfde apparatuur te meten. En uh, Ik kan u niet zeggen hoe duur het is, dat weet ik niet, dus dan kan ik u daar ook geen antwoord op geven. Maar het is uh, vrij eenvoudig te controleren. Het kan zelfs, heb ik begrepen, op een telefoon, op een app van een telefoon. Afvullende vraag, de heer Kramer. Ja, het, het is zojuist met die wet geluidshinder, we zijn natuurlijk eerder mee bezig geweest, is dat er wordt gemeten bij de dichtstbijzijnde bewoonde gevel. Uh, dus hoe, hoe ja, misschien is dit wel te technisch dan en misschien ook wel, dan wel in de reden dat D66 zijn van ja sommige moties en andere mensen zijn te laat. Maar ik, ik zou er dan wel van, de, van het college dan een duiding op willen hebben hoe dit dan ook voor de ondernemers te, te, te meten is. Dank u wel. Kort reactie hier van de heer Metis, maar wij heeft ook nog een interruptie van mevrouw van der Plas d 60 meneer heer Cohen, GBZ. Ja. Uh, voorzitter, het is volgens mij uh, dus te meten. En het is volgens mij ook gemeten en daar zal de voorzitter op in kunnen gaan. Ik heb begrepen dat het dit jaar gewoon gemeten is en dat er ook een norm uh, uitgekomen is. Dus het kan al... Uh, uh, en ik wilde ook de opmerking maken dat in de participatie dit wel degelijk aan de orde geweest is. Hè? En uiteindelijk, en dat vinden we ook een heel lastige, maar ja... Uh, Kiezen is uh, ook wel een beetje lef hebben in de politiek. De standpachters natuurlijk, maar het gaat hier niet alleen om standpachters voor het CDA, vooral duidelijkheid. Het gaat hier over het centrum en uh, voor uh, uh, de festiviteiten die er zijn. Dus het geldt voor heel Zandvoort, wat het CDA betreft. Maar er is wel degelijk tot twee keer naartoe over gesproken in de participatie, uh, meneer Kramer. Dank u wel, mevrouw van der Plas, D66. Ja, u geeft aan dat er al onderzoek heeft plaatsgevonden, maar heeft ook echt onderzoek plaatsgevonden naar specifieke locaties? Want wat ik heb begrepen is dat geluid op verschillende locaties eh, op verschillende manieren wordt gedragen. En kan je dat dan dus allemaal maar zo toepassen voor het hele gebied? Het lijkt me een beetje kort door de bocht, maar misschien heb ik het mis. Dat... CDA, de heer Metters. Het is een norm uh, en uh, wij vinden dat uh, een, uh, een norm gesteld moet worden. En ik ga er wel vanuit dat de voorzitter hier nog op ingaat, want die is volgens mij wel op de hoogte van het feit dat er op dit gebied onderzoeken gedaan zijn en ervaringen op gedaan is. Dank u wel, de heer Cohen, GBZ. Ja, dank u wel. Even, <tossimus> uh, in, we, we hebben het hier over hinderlijkheid en... Een DBC-norm, eh, dat, dat richt zich tot een bepaald aspect, met name de lage frequenties. Eh, als we het over hinderlijkheid hebben, dan zijn ook de hoge tonen die zijn belangrijk. Maar goed, als je kiest voor eh, de lage tonen, vanwege de, de, de beat die er vanaf komt, dat is prima. Maar ik zou, voor, ik zou pleiten voor een betere methode, en dat is het gebruik van isofonen. Isofonen geven namelijk over een hele frequentiebreedte, dus van, zeg maar van, van 0 frequentie tot, uh, tot, tot 16.000 hertz, geven ze gewoon de mogelijkheid om de dba-waarde, dan heb je het over dba-waarde, om die gewoon uh, aan banden te, te leggen. En dan kun je met een iso, isofoonnummer kun je, kun je dat aangeven wat je wel of niet toelaat per frequentiegebied. Dus dat zou ik eraan willen toevoegen om dat toch in de overweging te, te nemen. In plaats van alleen de DBC en alleen de DBA. Want dan ben je gewoon over je hele frequentiegebied ben je, ben je beter bezig. Ja? Dank u wel. Meneer Metters, CDA. Ik ken, ik ken uh, de isofoon niet wat, uh, waar u het over heeft, meneer Quint. Ja. ja, nou ja, hoeft er niet bang voor te zijn, hoor, want het is niet erg als je ergens volgens mij geen, geen verstand van hebt. Maar wat, wel zo, wat ik wel wil zeggen, wat, me, wat ik wel weet, een heleboel weet ik dus niet... ...maar wat ik wel weet is dat die DBA-relatie er natuurlijk ligt met de DBC. Als je daaraan gaat morrelen, moet je ook aan de andere gaan morrelen. Dat weet ik wel. Dank u wel. Dat was uw termijn. Daarmee is het amendement van de CDA ook ingediend en heeft daarmee nummer 2 gekregen. Dan geef ik het woord en... Nee, het is amendement nummer 2... Meneer Zandbergen. <laughs> en dan geef ik het woord aan de heer Belens, CDA, voor het inbrengen van een motie. Aan u het woord. Voorzitter, hartelijk dank. Het CDA dient ook een motie in. De naam heeft aanpak, verrommeling, achtergelaten voertuigen. ik lees hem gewoon voor, voorzitter, zodat. Ja. Constateert dat er diverse achtergelaten voertuigen met en of met of zonder aanhangers in onder andere Nieuw Noord verloederen op de openbare weg. De gemeente geen handhavingsmaatregelen kan nemen zonder een wettelijke basis in de APV. Om deze reden diverse voertuigen nu al diverse jaren in bepaalde straten het straatbeeld bepalen. Overweegt dat de verloedering door achtergelaten voertuigen, als bijvoorbeeld tractoren met karren, ongewenst is voor de leefbaarheid van wijken, het straatbeeld en het aanzien van een buurt. De gemeente moet kunnen ingrijpen om langdurig ongewenste situaties te kunnen beëindigen. En we roepen het college dan ook op voor de BV artikelen op te nemen die het ongewenst en langdurig achterlaten van verloederde voertuigen en of aanhangers in de gemeente Zandvoort te verbieden. Fractie CDA, fractie Veldwits, fractie Sociaal Zandvoort, fractie Gemeentebelangen Zandvoort, fractie Oudere Partij Zandvoort, fractie Partij van de Arbeid. Dank u wel. Dank u wel. Daarmee is deze motie ingediend en heeft daarmee het welbekende nummer drie. Speciaal voor meneer Zandbergen. Was er een interruptie van u, meneer Hendricks? Uh, ja, nou, eigenlijk een vraag ter een... verduidelijking. Want uh, natuurlijk sympathiek dat we uh, proberen te voorkomen dat die voertuigvrakken uh, ja, eigenlijk op straat uh, geparkeerd staan. Maar ik zit toch een beetje te zoeken naar wat deze uh, amendement eigenlijk toevoegt aan de APV. Als ik kijk naar artikel 5.5... Want voor mij staat dit daar al in geregeld. De heer Belen, CDA. Voorzitter, uh, hartelijk dank voor de vraag van de heer Hendricks. Ik moet zeggen dat op dit moment ik even de APV erbij pakken. Ik kan hier op de in de tweede termijn kan ik hier op terugkomen en dan uh, u van een antwoord voorzien. Lijkt en me misschien prima kan voorstel. de. Uh, ja, is goed. Dank u wel. De heer Hendricks, voor u VVD eerste termijn. Ja, dank u, uh, voorzitter. Um, ja, ik denk dat het traject waarmee we tot deze uh, APV zijn gekomen, tot nu toe niet het, uh, de prijs zal verdienen voor het meest transparante en afvolgbare uh, traject ooit. Uh, want het is, uh, er was een participatietraject, daaruit kwam een voorstel, daar heeft de burgemeester nog een aantal uh, artikelen aan toegevoegd. Die zijn er weer uitgehaald en uiteindelijk is het nu een beetje onduidelijk uh, ja, welke APV we nu vaststellen. Ik merkte dat net al tijdens een, een fractievergadering. Dat, uh, we hadden eigenlijk twee uh, pakken papier voor ons. En wij konden zo op basis van die pakken papier niet zien welke, uh, welke APV nu degene is die we vanavond vaststellen. Omdat op de voorkant staat dezelfde datum, dezelfde auteur, hetzelfde nummer. Dus het is heel, het, dat was, maakt het een beetje onduidelijk. En dat is voor mij een beetje illustratief uh, voor hoe het traject tot nu toe gaat. Um, ja, voorzitter, de VVD is wat terughoudend met het uh, steunen en indienen van moties en amendementen uh, op dit moment. Omdat het natuurlijk een participatietraject geweest is. En het is natuurlijk wat, wat vreemd om dan dat participatietraject te doen en dan daarna hier met allerlei uh, voorstellen uh, te komen. Dus dat tekent een wat terughoudende houding uh, van de VVD. Um, nou, laat ik de ingediende moties maar, uh, en amendementen maar gewoon even uh, langs gaan. Het amendement 1, Sociaal Zandvoort, de camera's... Um, ik krijg er toch een beetje wat ongemakkelijk gevoel bij, omdat uh, nou, we hebben de brieven uh, gezien die we binnenkrijgen. En we moeten volgens mij uitkijken dat we op basis van een burenruzie die nu, uh, nu actueel is, dat we daar allerlei artikelen in een APV uh, gaan toevoegen. Uh, voor mij is dat een burenruzie waarin we ons niet moeten mengen. En de vraag is in hoeverre dit algemeen leeft. Ook als je ziet in de verslagen van de participatiebijeenkomsten dat het aantal mensen wat hierin iets te zeggen had eigenlijk vrij laag was, los van deze ene uh, burenruzie. En los daarvan is nog de vraag eigenlijk... in hoeverre gaat de APV over uh, de privéterreinen van mensen... en wat mensen in hun eigen tuin en in hun eigen huis uh, mogen doen. Volgens mij is het idee van de APV dat die gaat over de openbare ruimte. Uh, dus dat amendement is de VVD uh, tegen. Met interruptie, uh, voorzitter. Interruptie, de heer Paapse, als Zandvoort. Ja, dank u wel. Ja, daar wil ik toch iets ja, ik op zeggen. Uh, uh, meneer Hendricks, het gaat uh, uh, voor de toekomst. Het gaat niet uh, uh, over... Uh... ...over iemand. Het gaat over de toekomst. Je ziet uh, overal... Uh, uh, ...camera's verschijnen. He, ik heb er zelf uh, thuis ook heen. Uh, je ziet het veel meer. En je ziet ook nou uh, van die hele grote bollen... ...verschijnen in zo'n uh, voort. Die uh, uh, iedereen... Uh, of ...die jou kan volgen. Want je ziet het niet. Dus je draai je mee en dat zie je niet, want het is donker. En, en, en, en daarom is het zo belangrijk... ...dat je uh, zeker nu al regelgeving gaat maken. Je ziet het bij meerdere gemeentes. Kijk maar naar Wassenaar, die hebben regelgeving. Andere gemeentes beginnen al regelgeving te maken. Kijk, hier willen we dan een proef maken. En de politie uh, uh, heeft al meteen gezegd, doe die proef nou niet. Maak nou meteen regelgeving, want ik wil handhaven. Met een proef kan je niet handhaven. Dus vandaar dat ik uh, deze motie heb. En uh, uh, het gaat helemaal niet om die ruzie, want ik, was al, ik ben er al jaar mee bezig. En dan kun je de portefeuillehouder uh, vragen... Dus uh, het gaat niet uh, uitsluitend hierom, maar het gaat uitsluitend naar de toekomst toe. Want je ziet uh, een wilgroei van die camera's. En daar zou je toch eens een keer regelgeving voor moeten maken. Dank u wel, de heer Hendricks, VVD. Uh, ja, voorzitter, dat snap ik. En, uh, maar ik bedoel juist, uh, het gaat over die energie, ik bedoelde ik ook mee van... ook gezien het aantal mensen dat kwam inspreken bij de participatiebijeenkomsten uh, over dit onderwerp. En we hebben van tevoren als raad het kader meegegeven streven naar deregulering... Uh, en dan is het, vind ik het wat lastig om hier nou regelgeving toe te gaan voegen. Nog los van de vraag eigenlijk die ik net nog niet eens aan toe was gekomen om te stellen... is de handhaafbaarheid. Want gaan de BOA's die nu al moeite hebben volgens mij om uh, tijdig uh, verkeerd geparkeerde auto's uh, te handhaven... gaan die nou ook langs alle woonwijken fietsen om alle camera's uh, op de bond slingen... en, en te meten of ze wel 2,7 meter hoog hangen? Ja, Dat lijkt mij uh, vrij lastig. Nee. Uh, maar daar hoor ik ook graag het antwoord van de uh, portefeuillehouder op. In hoeverre is dit nou echt handhaafbaar? Ik nou, begrijp dat er uh, een interruptie van de heer Paaps. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ja, de heer Berens vertaalde dat uh, heel mooi, eigenlijk. Ik weet niet precies hoe u dat zei. He, maar het, het, het gaat juist dat de burger gewoon weet van... hé, hey, dit mag ik nou wel en dit mag ik nou niet. Snap je wat ik uh, bedoel, uh, meneer Hendricks? Het gaat heer, juist om Hendriks. dat een burger weet van... nou, ik mag tot 220, ik mag hem daar hangen. He, een bolcamera of een, een, een, met zo'n draaibare bol uh, uh, mag ik niet... Ja, ik denk dat, dat er heel weinig uh, handhaving aan te pas komt dan. Dat mensen heus wel gaan nadenken van, nou dat, laat ik dat maar niet doen. Dank u wel. De heer Hendricks, VVD. Ja, voorzitter. Uh, de, de heer Paap vroeg of ik het snapte en ik snap het. Zijn, mo zijn motie is heel duidelijk. Uh, ik, ik vraag me alleen af of ik het ermee eens ben. En daarvoor stel ik ook een aantal vragen richting de portefeuillehouder. Uh, een... Ja, ik ga verder, uh, voorzitter. Dank u wel. Motie 1, D66, de geluidsnorm. Um, ja, die motie vind ik wat sympathieker, omdat uh, eigenlijk ook wordt gezegd... we gaan door middel van participatie gaan we kijken of hier nou ex, echt extra regelgeving nodig is. Um, de, de, die vraag stelde ik net aan D66 en ben blij met die uh, verduidelijking. De vraag die ik wel heb, is ook hier weer die handhaafbaarheid. Uh, kan dat ook, uh, vraag dan aan de portefeuillehouder worden meegenomen in dat onderzoek? Uh, in hoeverre is, als je zo'n zo norm uh, ophangt, in hoeverre is die... Uh, zonder al te veel extra financiële middelen daaraan te moeten hangen, uh, ook echt uh, te handhaven. Um, de tweede motie, dat is een motie van OPZ over het uh, vuurwerk. Daarvan vraag ik eigenlijk, ja ik ken al die verslagen over die, participatie, die ken ik niet uh, uit mijn hoofd. Uh, dus vandaar de vraag eigenlijk, in hoeverre is dit vuurwerkverbod uh, aan de orde gekomen in de participatie en wat waren daar uh, de meningen? Uh, Kijk, amendement 2 van het CDA over de geluidsnormen. Ja, Die vind ik weer wat minder overtuigend omdat die regelgeving toevoegt die niet uit die participatie uh, op deze manier naar voren is gekomen. En in tegenstelling tot de motie van D66 die ik wel kan steunen, um, ja, vind ik dit weer regelgeving toevoegen zonder dat we echt zeker weten wat daar nou de, de, het draagvlak en de, de redenen voor zijn. En de derde motie, dat is de motie van het CDA, die weet ik even niet. Oh, dat was over die voertuigen en daar had ik net al een vraag aan de heer Belen gesteld. En daar wou ik het voor wat betreft de eerste termijn bij laten voorzitter. Dank u wel. Mevrouw van der Veld, GBZ. Ja, dank u wel. Uh, iedereen zijn mening aan het geven. Ik denk, doe ik dat ook maar in eerste termijn. Dan weten we waar we aan toe zijn, toch? Uh, wat betreft uh, cameratoezicht, natuurlijk prima dat je daar iets voor wil regelen. Alleen denk ik dat het niet uh, werkbaar is zoals uh, de motie hier naar voren wordt gebracht. Ik heb het daar eerder ook al met de heer Paap over gehad. Ik vind, als je gaat stellen dat het een niet beweegbare camera gaat, mag zijn, dat wordt best lastig. Ik heb er zitten kijken op uh, van die uh, leuke zaadjes waar je zo'n camera kan bestellen. Ze zijn allemaal beweegbaar, je kunt ze namelijk instellen. Dat is ook beweegbaar. Dus u pint u ergens op vast, wat best moeilijk is. Het niet mogen filmen van de openbare weg is ook heel lastig. En ik kan u vertellen dat uh, uh, diverse diensten er juist blij mee zijn... als er camera's op de openbare weg gericht staan. Want uh, dan kun je er wel eens boefjes mee pakken. Dus... Ook dat ben ik niet ermee eens. Het mogen niet, niet mogen filmen op een ander terrein dan uw eigen terrein... is natuurlijk een logica. En dat zou ik er wel in opgenomen willen zien. Maar ja, die openbare weg dus niet. En ook niet van draaibare camera's. Zo'n droom waar u het over heeft, dat begrijp ik weer wel. Maar die kun je ook afstellen dat je gewoon op je eigen terrein mag filmen... en verder niet. Dus ik denk dat het een beetje te ver gaat om hem zo aan te pakken... Dus de intentie zien we wel, maar deze motie kunnen wij op dit moment dus niet steunen. Interruptie, voorzitter. U heeft een interruptie van de heer Paap, sociaals antwoord. Ja, ik heb veel vragen, dus uh, moet ik ook antwoord op geven. Hè? Dan, hoeft de, dan hoeft het ook niet in de tweede termijn, dan kunnen we meteen aftikken. Dan gaat het ook wat sneller vandaag. Maar in ieder geval, uh, uh, uh, zo'n droom dat is, dat is, heeft een zwarte bol, hè? dus je ziet nooit uh, waar die gier staat. Dus, nou één, ze, ze kunnen iedereen volgen. ...tot het uh, einde van de straat. Dus dat mag allemaal. Ze kunnen bij jou in de slaapkamer uh, gericht staan. Nou, leuk. Nee. De wijze van spreken. Meneer Paap, dat is nou dat juist is wel wat van ik veld. bedoel. Als je opneemt dat je anderen niet mag filmen in dat artikel... ...dan ben je er al. Als je alleen maar opneemt dat je dus anderen niet mag filmen... ...dan ben je er al. Behalve dan op de openbare weg... Nee, kijk, een camera die, die, die waait altijd uit euh, euh, over de openbare weg. Want je, als je een klein tuintje hebt, kan je niet, euh, dan, dan, dan waait het altijd uit naar de openbare weg. Want je mag je auto ook in de gaten houden. Hè? Maar het gaat erom dat je iemand op de openbare weg niet kan volgen. Mevrouw van der Veld, GBZ. Ja, nou ja, goed. Ik blijf erbij. Dat is wat u uh, hier aanhaalt in dit amendement. Dat er niet naar de openbare weg gefilmd mag worden. Dus ja... Dat, u haalt dat aan, niet ik. Wat betreft uh, D66. Uh, ja, ik, ik wil graag straks horen wat, hoe het college erover denkt. Maar volgens mij is dit bijna gelijk aan wat het college heeft voorgesteld te willen gaan doen. Maar goed, dan pakken we hem nu toch weer eventjes beter op. En dan zouden we erin mee kunnen gaan. Ik denk alleen wel die sonering waar u het over heeft gehad. U zegt, uh, daar wonen geen mensen, bijvoorbeeld bijna het Noord. Maar daar staan wel strandhuisjes en een paar campings. Daar moet je ook rekening mee houden, lijkt mij. Uh, oudere partij vuurwerk, zijn we akkoord mee. Uh, vanzelfsprekend dan uh, voor het CDA ingediend amendement kunnen we dan niet akkoord mee zijn. En uh, natuurlijk zijn we voor bij de voertuigen, want we hebben ondertekend. Dan wil ik het even belaten. Dank u wel. Dan nog de heer Hermsen, D66, eerste termijn. Ja, dank u wel voorzitter. We zouden nog wat zeggen inderdaad over het, uh, of ik zou nog wat zeggen over het amendement van Sociaal Zandwoord met betrekking tot die uh, Cameratoezicht. Uh, we hebben het inderdaad al opgemerkt ook in de commissievergadering dat de autoriteit persoonsgegevens overgaat. Um, dat maakt het inderdaad ook wel vrij complex, omdat die landelijke wetgeving niet altijd even uh, accuraat of mogelijkheden biedt, zeg maar, om daarop uh, te kunnen handhaven. Um, uh, Desonder niet. Tenmin denk ik dat het met name gewoon uh, vaak een privaat probleem is dan, dan dat het een probleem van de gemeente is. Wat dat gaat, kan ik dan ook wel de opmerking waarderen van, van de heer Hendricks. En uh, de meneer Beresse, uh, gaf het ook wel heel netjes aan. Het is uh, bijzonder sympathiek om het op te nemen. En ik denk dat we er meer aan doen door het op te nemen, zeg maar, als advies richting de burger op de gemeentelijke website te plaatsen. Zeg maar, wat zijn nou mijn rechten en plichten als het gaat om dat soort kameratoezicht? Uh, maar daar gaat inderdaad autoriteit persoonsgegevens over niet de gemeente. Dus uh, heel sympathiek, maar ik denk niet dat we hem dan kunnen ondersteunen op dat opzicht. Ik kijk even rond. Zijn er nog meer in eerste termijn die nog het woord wensen te voeren? Dan begin ik bij de heer Veldwies die nog niet het woord heeft gehad in eerste termijn. Aan u het woord. Ja, dank u wel voorzitter. Ik ga meteen, maar ik ver, ook in het eerste termijn door de amendementen en de... Moties, Social Zandvoort, uh, ik ben blij dat de regel erbij gekomen is... dat het uh, uitgesloten is, uh, het kamertoesticht. dat bedrijven dus uh, wel mogen filmen. Uh, ik heb het voorbeeld, uh, in mijn omgeving uh, hebben we Cirque Zandvoort, de Jenks Coffee shop. En uh, ik heb de wetenschap dus dat afgelopen jaar uh, meerdere keren... Uh, ...ongewegeldheden in camerabeeld waren... ...en dat de uh, veroorzakers opgepakt zijn. Dus ik vind het juist een, een goede zaak... ...dat die bedrijven dus wel een camera mogen hebben. En verder eigenlijk dus uh, ja, die hele motie... Uh, ...ja, daar kan ik dan verder bij uh, achterstaan. De motie van het CDA over de DCB's... Daar ...sta ik ook helemaal achter... De motie van de D66, die hou ik nog even onder me... want ik heb toch moeite met die, uh, met die regel over die sonering. Boulevard Bernard, ik denk als je proeven gaat doen... doe het dan uh, in het centrum en op de Boulevard vervouwt je Wood. Dat, uh, Dat zijn de belangrijke uh, dingen wat mevrouw Van der Veld ook zei. We hebben daar uh, strandhuisjes. En uh, ik heb wel eens gehoord, daar is ook... Uh, Best van moeilijkheden met uh, feesten die in ries gegeven werden, met gewijs overwast. Dan heb ik de motie van uh, het vuurwerk, uh, daar zeg ik uh, ja graag. Uh, daar sta ik helemaal achter. De motie van de achterkwaten voertuigen. Ja, het wordt, uh, ik maak uh, vaak een rondje door Zandvoort en ik zie uh, in Niel Noord zie ik enkel maar uh, uh, aanhangwagens groeien. Er staat een 12 meter aanhanger. Die staat wel twee jaar. ...en die heeft niks geen functie. Dat was het. Uh, dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Er zag nog een vinger van mevrouw Van de Plas, D66. Ja, ik dacht, ik maak onze reactie ook nog even compleet... ...door um, de stand van de motie en amendementen te gaan. Um, nou, mijn collega heeft al reactie gegeven op het amendement van Sociaal Zandvoort... ...dan het amendement um, van CDA over de beats... Um, nou, het lijkt me duidelijk dat we voor onze motie gaan en niet voor het amendement van CDA. Dan uh, de uh, motie in zaken het vuurwerk. Uh, wil ik nog even aangeven dat we daar geheel mee akkoord zijn. Ook gezien de, de toelichting van de heer Berensen. Uh, dat het milieuaspect daarin is meegewogen. En wat betreft de motie in zaken uh, verrommeling achtergelagen voertuigen. Uh, op het moment dat dit uh, niet dubbelop is, dat het niet al in de APV staat... dan lijkt het me een goed verhaal. Maar ik denk dat we daar nog even naar moeten kijken. Dank u wel. De heer Belen, CDA. Voorzitter, wij willen nog even kort ingaan op het abonnement van Sociaal Zandvoort. Want ik denk dat één argument wat hier nog niet is genoemd... is de laagdrempeligheid waarmee mensen met een probleem... die, he, die problemen hebben met de, met de privacy-aantasting door een buurman of een buurvrouw... dat dat nog niet is genoemd. Want ja, je kan naar de autoriteit persoonsgegevens. Ja, die is in eerste instantie verantwoordelijk om daar uh, op te treden. Maar we hebben prachtige regelgeving, maar kennelijk is er dusdanig weinig capaciteit... Dat, je, dat de autoriteit persoonsgegevens niet voor een burengeschil of een buren iets uh, naar, uh, naar, naar zandvoort toekomt. Tegelijkertijd kan je ook een civiel...